Arme vakantiemensen, maar ja, kamperen hè? Oh, ja, het einde. Nou, zelden zo'n vakantie gehad, hoor eerlijk. Dat moet vaak vaker doen, eigenlijk. Ja, ja, dit was. Uh, Eén oh, ja, ja, ja. Zullen we de foto's nog eens kijken? Hey, ja, ja. Wacht, wacht, wacht. Ja. ja, hier. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat was nog hier, aan de overkant. In het plant groen. Ah, oh, ja. kamperen, weet je nog? Ja, toen wisten we wisten nog helemaal niet hoe we moesten opzetten. Ja. Nee, wat we toen gelachen hebben. Nee, wat we toen gelachen hebben. Nee, wat we toen gelachen hebben. Nee, au. Ach, wat doe je nou, gek? Dat zei je. u dus jij de ik dit in dat moest schuiven. Ja, maar niet met mijn vinger ertussen. Doe je je pijn ook? Nee, nee. Ik sta mijn vinger te fileren. Nou goed. Nou, ze vinger ertussen. Ach, kak, geen... hem. doe nou, jongens. Doe nou. Ja, zeg maar, het is iets van die mannen een over. Kan dat? Nee, dat kan niet, nee. Waarom zou dat niet kunnen? Dat er toch gewoon een kwestie van... Heeft. Ach, nou ja, wat gaat het tegen. We hadden misschien toch beter beetje die handleiding erbij kunnen nemen, hè? Helemaal niet. Waarom nou toch? denk je, wat dat voor mensen zijn die zo'n tent ontwerpen, hè? Die gaan daarover zitten nadenken. Die zetten, zetten zo'n ding zo logisch mogelijk in elkaar. Hè? dus... Het enige wat wij moeten doen, dat is hem zo logisch mogelijk in elkaar zetten. En nou, zes van die malle stengeltjes over. Ja, laat jij nou het logisch denken, waar gaan wij over? Jij met je vijf voor wiskunde. Alleen nog omdat ik dacht dat ik de 30 de keeper van RC Athene was. Oh, hier is nog een presentatie over ook. Ja, doe nou maar, laat nou maar. Dat is allemaal reservespil natuurlijk, dat is maar als er iets kapot gaat. Oh ja, ja. Dat doen we eindelijk iets wat ik Trekken jullie hem nou voorzichtig aan die lijnen over ja, hem? Dan ja, ja. duik Wacht dan even, wacht nou! Kijk, dan duik ik erin, he? en dan kan ik zien aan de binnenkant hoe de latten moeten. He? Nou, let op. Allemaal even een lijn. Ja, hebben jongens. Ja, En als Wim 3 zegt. Ja, niet zo. Ja, ja, ja. Nee, Goed, goed, goed. goed. Kalm, kalm. Ja, voorzitter, ja, ja, voorzichtig. Ja, ja, hij, ja, ja, hij, ja, ja. hij gaat goed, goed. Ja, hij gaat ja, goed, ja. Zeg, ik duik erin en, en rustig daarmee doorgaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja voorzitter. Ja. Ja. ja, ik ben er, ik ben eruit. Ja, ja, ja. Wat, Effie? Ik zal even een Nieuwe foto luisteren. maken! Jij ja, ja, moe. ja, moet er loslaten, man. Ach, jee. Oh. Waar is je vader nou, jongen? Hier is ja. de Oh ja, Poelie, wat doe je? Hij zit even te mediteren. Oh, jesus, Gaat niet voeken, hè? Vader komt eraan. Dat vloekt hij juist, man. Hallo, hallo, ik kom hier. Kijk hoe het gaat, mensen, gaat het? Staat hij al? He, ik kom Auw, Auwe, mag ik zeg ik, val ergens over. Wat is dat, hè? Een haring, papa? He, ja, graag, zeg met een uitje, graag dan. He. Nee, wat daar de grondst kijken over, dat is een haring. Gaat heen, zeg, volgens de krank sterven ze uit en bij ons groeien ze in het achter. Ach je, ach je, is dat nou de bungalow? Wat een kanjer, zeg, en, en waar is nou de ingang, luister? Huh? Nou, hij moet nog overend, ouwe. Ja, je dat malle vader is een ouwe Overend? Ja, kijk, kijk, hij, hij, hij beweegt al daar. Ja. Nee, dat is je zoon die heeft de pist erin hekken. Ach, Jon, is dat Jon? En, en wat doet hij daar? Is hij de ijskast aan het installeren? Jon, wat doe je daar? Ik hak houtjes, vader. Ach, jee. Ach, wat heerlijk romantisch, zeg hij, hakt jongen. joh. Zit er gewoon ook behaagd in, joh? Vader, naar binnen. Graag, boy. <laughs> Waar was de ingang ook weer, zei je? Naar binnen, vader, ja. naar huis. Ach, Als jij komt helpen, dan wordt het helemaal warm. Nou, vader, is heel handig, schat. Ja, ja, zeker, laatst heb ik nog een vogelhuisje geknutseld, weet je nog. Voor een reiger, ja. Ja, voor het eerst, dat speel eh? niet in bed durf, de durfde, enig. Ja, Help me iemand hier nou nog onderuit, of moet ik hier overwinteren? Ja, jongens, hup, eventjes je vader onthullen. Oh, ons oh, oh, onthullen. Papi afstandig, tegen gerd op Ja, Ik heb oh, een pillow, ja. <laughs> oh, dat is zakker. Ja. Nou, zonder maar oh. uit, Eppie. Ah, jongens, ja ja, even ja, even ja, ja, ja, ja, ja, oh, ja, ja. Zo, ja, daar komt hij Echt ja. Ik, oh. <laughs> ja, de groeten jullie. Oh. De pom, Pom, doe nou. Pom, alle buren staan voor het raam. Wat, wat doe je nou? heeft de pis in even. Als jullie het zoveel beter weten, dan zet je hem zelf maar op. Hé, hey, Jesus. Nee, wat we toen gelachen hebben. Nee, wat we toen gelachen hebben. Weet je nog? Ja? Ja, het is nog een raad voor hoe we mooi het overeind gekregen hebben. Ja, ja, toen, toen was jij eerst toch pistijdig naar huis gegaan, Jan weet je nog? Nee, nee, nee, nee, ik ga ja, ja. hem even een, een hamer halen of zo. Ja, <laughs> met de muur voor het raam stonden wij alsof. Onzin, maar toen die eenmaal stond. Ja, ah, toen stond die als een muur, hè? Als een muur, hè? Ja, ja, kom aan. Kom aan, Wiener. Kom aan, kom aan. Nou, voorzichtig. Voorzichtig. Allemaal die lijnen spannen. Hè? Ja. En, en niet te kracht. Als ik... Ja. Toe maar. Ja, oh. Als ik toe maar zeg, dan zeg ik ja. Toen je trouwens zei je in een keer, zeggen man. Toen maar, ga! Ja, jongens, zijn we nou aan het trouwen of zijn we een cent <lacht> aan ah, het opzetten, ah. ja, dit is een verschil? Ja, het is dus allebei voor in volkspoed en niet tegenspoed. En ja, dit is nou even tegenspoed, jongens. Ja, flink zijn bootjes gekker bij uh. Ja, Ja, ja, ja, voorzichtig, ja, ja, voorzichtig, ja, ja? Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh. Waarachter <hijnen> ja, <ja>. staat. <hijnen> Kijk, even de buren klappen, ja, even ja, buigen. Ja, ja, je, je. hij... Jee, wat een knoeren van een tent. Hè. Ja, het ja, het. olifantnummer ja, ja. kan de piste ja, in, Jan. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, tentje, hè, vader. Ja. Ja. Acht kubiek groter dan die tent van Dijkstrauwe. Ja, en mijn chef dus. Ja, ja. <hijnen> Zat hem helemaal niet lekker toen hij het hoorde. <hijnen> ah. Ja, laatste staat boertje van de kersundse maatschappij. Mijn tent is acht kubiek opgeblazen eventjes van jou. Kletskoek, kerel. Kletskoek. Kamperen is juist anti-consumptiemaatregij. De natuur in, weet je wel. Ontberen willen, avonturen en zo. Hé, Paulie? Je, je, je eigen potje koken en zo. Oh, je eigen potje koken? Ja. Nou, maar daar hou ik je aan, preuk. Nou, uh, uh, uh, niet letterlijk. Uh, nee, uh. je ja. nou, mag koken, hè. Dat is haarverkantie. Oh. Oh, wat een onzin. Hm? Ik ken nog een eibokker die... Oh nee, oh nee, zo ik. zo, en toen joepies die ik was, hè. Toen heb ik voor jullie toch maar een uh, kip gebraden, waarachtig. braaien, Die stimme was er goed als ik gekrameerd. Nou, ja, niet tegen die tante. Ja, hij, hij staat er. Ik doe ah. niet graag met een kerrysausje, dan een half gebraaien haantje met een kerrysausje, heerlijk. En dan een half in slotjes met een botertje vooraf. Argus ah, het geheel besproeid met een morgenwijntje. wijntje. Laat me aan tafel gaan we, hè. Toen roep ik de ober. over. Vader, vader! Ja, joh. Kamperen is eenvoud, vader. Oh. ja. Sneetje bruin brood met kaas en zo, hè. Gebakken eieren met pek op de primus, hè. Die toe. primitief leven willen. Je zit hier niet in een hotel. Ja, zie. Oh, oh, op zo'n niet. Nou, dan zou ik dus champagne maar in mijn zak, hè? Champagne? Ja, ja, ja maar ik dacht dat zul je misschien even hadden willen dopen, hè, als hij stond. Ah, waren je, uh, je ja. bent toch een schat, hè, bolletje. Ja. ja, ja, ouwe. Ja, je ja, denkt ook <laughs> aan alles, hè. Ja, jongens, jongens, we, we gaan hem dopen, jongens. Hoe doen we het? <laughs> Ja, je hebt van die botjes het onbewoonbaar verklaard. Ja, nee, ook iets heel lulligs, iets van, uh, van, van, van zonnevreugd of zo, Nee, nee, nee, onzinlui, nee, nee, het moet iets zinnigs wezen, hè? Die, die van Dijkstra, die heette Us Honk. Uh, maar deze is acht kubiek groter waarachter, dus uh, kom, kom, kom. En wie voelt er iets voor uh, Ja, wacht, ik heb het. Uh, het behouden huis. Ja, of het onbehaalbaar ja. was. Nou ja, als het bakweest maar een naam heeft, hè? De champagne, vader? Ja, ja. Zoals pak jij even een bakroes uit de taart? Uh, dat is nou houden Champagne uit de kroes drinken, ja! Oh, moeten we die flesje niet stuk slaan tegen het tindak of zo. Ja, ik zal jou stuk slaan tegen het tindak of zo. Nou ja, als het maar iets plechtigs is, vind ik. <laughs> ja. Nou, als Wimmy jou buiten, symbolisch bedoel ik het schepje zand op het dak. Uh, idee, Willem, hup! Stuk, jij doopt hem en hè. vader, laat de keur knallen, oké? Okay? Ja, ja. Ja, ja. Oké, okay, ik begrijp vast van het route huis. <laughs> ja, ja, en dan zeg ik... Uh, ...dat gij ons met uw linnen mocht beschutten... ...tegen hemelwater en kilten. Ik doop u... Oh, oh, nee. heilige schoozaak, zeg. Hij zegt me in, hij. Ja, Niet zoeken, hoor, dikkie. Zo ja, machtig. dat is die gek weer. Die buurt over die gooit er nog even een ton aarde op het dak, hè. Oh. Volgens mij heeft opa hem neergehaald met zijn kugel. Lui, Lui, ik zie niet, Ik zie alleen hier, maar Lille kan dat. Zeg, wat is dat voor nat? Ja, ja, ja, hè? Ja, ja, ja, maar waarachter? Ik, ik drijf. Waar komt dat water vandaan? Hé, hey, daar buiten. Ja, maar, ja we kiezen. Lui, Lui, ziet iemand tussen dat lille hier die champagne ergens? Champagne? Oh, ja. is het? oh, het is die vuile champagne. Mijn hele tent zit onder de drank. Jij daar, til op de spul. Hou ons uit, Het staat hier blond van de jaaien. Moment, ik kom eraan. Dan kun je meteen kijken of het spul dicht is. Jee, zeg maar, zit miljoen, jij zegt, we zitten meer hondens in de tent dan erin? Nou ja, gedoopt is die. Helemaal niet. Jij zei, ik doop u. Ja, en hij zei, open heilige stroozak. Oh, is de heilige stroozak? Is het geen schat van een naam van het gekke kapotje? Nee. Ja. Moet jij een draai om je hersens? Ja, maar je hebt je stoof toch niet bij je. Wat zeg je? Niks. Heel verstandig. Niet veel. Nee, want we toen gelachen hebben. Nee, want we toen gelachen hebben. Nee, want we toen gelachen hebben. <laughs> Geweldig, ja, ja. Oh, Met ja. die champagne van vader toen, ja. hè? <laughs> Tinker, die troep. Ik ah. ben nooit meer uitgegaan die lucht. <laughs> die die douaneman toen, zeg met die grote snuifneus. <laughs> heb je soms drank bij u? <laughs> ik zeg ja, ik heb de hele heilige schoonzacht ja. vol. Ja. Ja. Oh, nee, kijk eens, zie je die foto? Hè? Die heb ik geflipt. Ja. Oh. ja, en toen we eindelijk weer overeind hadden, toen begon het donker te worden, weet je niet? Ja. Ja. Oh ja, en toen gingen we vroeg Doe laten. later. En doe later. Okay. je goed? Ja, uitstekend voor Piet. Goed zo. Een beetje zachtjes voor de jongens. Wat zeg je? Oh. Ja, ja, het is, het is wel gehoorig, hè, die linnen muren. Ik, uh, kunnen jullie me verstaan als ik snur? Ja, oh, grote goeder. Ja, voor jullie zich weet, stel je het onwoud in de goed. Ja. Ja, dat kan wel een beetje minder, hè? Dat ja, kunnen wij niet goed hoor. Dat is een hele goede wil, maar dan had je maar niet zo vrij die kinderen moeten opvoeden, jongen. In, in mijn tijd probeerden ze ons op die leeftijd nog zoek te houden met de ooienvuigen. Ja. Tot, tot we op het schoolreisje in Oudewater water twee van die dieren even met elkaar bezig zagen. Nee, furieus, zeg. We waren meteen voor het leven voorgelicht. We hebben nog gaan slapen, mensen. Ja, en en, en, en de vrouw Boer die trachtte ons nog wijs te maken dat de diertjes ruzie hadden. Vader! Vroeg ik wanneer zij voor het laatst ruzie gehad Nou! Kon ik meteen voor de rest van de dag in de bus blijven zitten? Ja, ik dat, ja. Gaan we nou nog proberen te slapen, hè? Vader! Nou, wel terug, Wel allemaal hoor. Hmm. Het regent. Verrachting. Er staat er rond tegen met een te te te te te regen. Ga je echt? Nou, Joep, het was net onderweg. Ja. Um. Uh, um. Nou, nee, ik geloof dat mijn blaas leegloopt. Nee, wat zeg je, vader? Ik, ik, ik zeg dat ik geloof dat mijn dingers uh, leegloopt. Mijn blaasdinges, hoe heet het? Dat heet je luchtbed, vader. Ach, wat blijft er ook van je ventiel af? Van een ventiel? Oh, we zorgden hier oude man een complexe. <laughs> Wimpie, pomp jij je opa een beetje op, wil je? Ja, moment. Nou, daar! Ah met kippen ook maar weer in elkaar! Dikke donker. Hebben. Opa? Ja. Daar ga je. Hm. Ja, ik ga zo Zo goed? Ja, ja. Uh, dankjewel, kerel. Nage dingen trouwens, zeg. Of je op de gaspel ligt te snurken. Trustelen, hè? Ja. Trusten dan maar allemaal, hè? Ik zitten, ik kijk wel even. Kijk nou even. Hallo, is daar iemand? Huh? Ja, wat nou weer? Wie is daar? Daar is de lamp. Politie. Oh. Er is politie, John. De nachtveiligheidsdienst of zo. Laat meneer even binnen. Er is nog koffie in de kermisfles. Ik de, pak hem wel even. Ik denk, oud. te de, de donker, hoor. Wat, wat, wat, wat zit ik nou op? Voor mij. Jongens. Uh, sst, Jossie slaapt mee. Oh. Ja. Hey. Goedenavond. Avond, meneer. Aan het kamperen. Hey, Echt. Aan het douw Is het nou goed? Ja, het... Ik weet het me wel, meneer, maar dit is verboden, hè? Verboden? Kamperen? Als iemand genieten wil van de vrije natuur, als hij die, die steenwoestenij uit wil en terug naar een eerlijke, gezonde nomade bestaan, dan, dan, dan, dan, dan is dat, dan is dat in, in, in een vrij democratisch land verboden. Ja, niet op de daartoe aangewezen terreinen en wel ...in de openbare plantsoenen, meneer. Oh, ja, ja, ja, ik heb hem hoor. Wie, wie wil nog koffie? Niemand, vader. Oh. Nou, en uh, wat wou u nou eigenlijk? Nou, ik wou dit eigenlijk even in alle redelijkheid oplossen, meneer. Kijk, hm? u bent al in overtreding. Dus u kan al een verbaaltje gaan schrijven. Hm? Maar als u nou zo verstandig zou willen zijn... ...dit zaakje weer even af te breken... dan Sande. Even afbreken, even. <laughs> meneer, weet u wel hoeveel uren dat gekost heeft om dit zaakje overeind te krijgen? Even afbreken, zegt hij. <laughs> het staat als een muur waarachter. Meneer, ik zei in alle redelijkheid, meneer. En u weet wat het is. Nou en of. Of ik weet wat het is. Het is. Het is ambtelijke willekeur, meneer. Het is je reinste wacht wel eens. Die, die, die u kunt botvieren dankzij die, die krankzinnige officiële pet op uw ge, geunif, geuniformeerde hersens van, van, van, van u. En als u het over in alle redelijkheid begint, dan zeg ik u dat het in alle redelijkheid volstrekt onmogelijk mogelijk is... ...dit driemaal verankerde te huis af te breken. Meneer. Men. af te breken. Meneer. In mijn vak wordt een mens onwaarschijnlijk geduldigd. Weet u dat? In mijn beroep... ...maakt een mens zich op den duur nergens meer neidig over. Het is niet waar. Meneer, het is zo sterk... ...dat als u bezwaar hebt tegen die krankzinnige officiële pet... ...of mijn geuniformeerde hersens... ...goed, meneer... ...dan zetten we die pet in alle rust... ...en we leggen hem beleefd even... ...op uw driemaal verankerde tenthuis... En vervolgens. Kijk! Kijk eens! Hij bakt oh, oh. Oh, oh. weer! In. Ja, ja. Van onderen! Oh. Oh. Oh. oh! Zeg, zeg, ik, ik weet niet <laughs> hoe het met jullie is, maar ik lig weer onder het lin hoor. Ja, ja. Ah, Wij ook, opa! <laughs> sorry hoor. Meneer. Sorry hoor, meneer, sorry hoor, meneer. Wie legt er nou sorry. zijn pet op een tent? Kijk eens, jongen, we in de buurt, uh. ik voel iets van uh, lauw water. Oh. Oh, bij jou ook. Zeg, ik ben de thermosfles koffie kwijt. Ziet iemand hem? Koffie? Ja, koffie. Het is het is geen champagne dan, dan is het weer koffie. Kom daaronder onderuit, jullie. Nou, veel plezier met afbraak dan maar. No. Nee, wat we toen gelachen hebben. Nee, wat we toen gelachen hebben. Nee, wat we toen gelachen hebben. Ik kon wel janken. Eerlijk. Nou, jongens, dit was dan weer. De eerste aflevering van De Heilige Stroodak. Vader Jon werd gespeeld door Paul van Gorkum. Moeder Luki door Maria Lindes. Josje, de dochter, door Marijke Weidenes. Wim, de zoon, door Anton de Lange. En een politieagent was Carolus Versteeg. En de strip werd geschreven door Jan Moraal. En ik zou zeggen, tot volgende week. De groetjes van Vincent.